Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond blijft gewoon zitten waar hij zit. Er was veel ophef over Luis Rubiales nadat hij na de gewonnen WK-finale een speelster van Spanje ongevraagd vol op haar mond kuste. Volgens de voorzitter is opstappen niet nodig, want er was volgens hem wel wederzijds consent over de kus. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Hij stapt zelfs naar de rechter, omdat hij vindt dat mensen hem onterecht slecht neerzetten. Het idee is dat boeren steeds vaker biologische producten gaan maken. Maar het tegenovergestelde lijkt aan de hand. Er komen een stuk minder bioboeren bij dan gedacht. En ook stoppen er een hoop mee, omdat ze niet meer kunnen rondkomen. Ook geitenboer Piet moest flink investeren. Nou ja, we hebben vooral heel veel uh, geïnvesteerd in grond. Daarnaast is het zo dat we een grotere stal hebben moeten zetten. Dus je, je investeringen zijn in die zin hoger. Omdat je natuurlijk minder geiten kan houden. Ja, dat soort investeringen moet je extra doen om aan de biologische regelgeving te kunnen voldoen. En dat geld kreeg je niet terugverdiend. Van het zuidelijkste puntje van Nederland naar het noordelijkste puntje gaan. Dat duurt met de auto al lang. Laat staan dat je het hele stuk loopt. Bram van 18 is op dit moment met die enorme wandeling bezig. Dit is 353 kilometer en ik loop met een tas van 25 kilo op mijn rug. Dit doe ik om de pijn, de vermoeidheid en de verzuringen van mijn vader te simuleren. Mijn vader is zelf niet patiënt en daarom...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 Zin in, zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu, Waves Radio. Radio. Radio. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. We zijn weer terug naar het uh, Journaal. En uh, we gaan weer een uur verder met Sandra, Bep en Thomas. En het, uh, de afgelopen het uren, het, het, het vliegt, het vliegt voorbij. We hebben uh, zojuist een uh, gesprek af moeten ronden met uh, Svenja Tillemans. Daar waren we voor het nieuws mee aan het praten. En wij dachten, we hebben maar een paar minuutjes gedaan. Maar volgens Thomas hebben we een kwartier gepraat. We willen nog heel even teruggrijpen naar dat gesprek. Uh, omdat het best wel belangrijk is. Um, als u uh, last heeft of u signaleert uh, mensen die uh, zich bezighouden met grensoverschrijdend gedrag. Dan zijn daar dit jaar meldpunten voor. Uh, u kunt dan... Uh, als u, als u er iets mee wil doen of zich niet veilig of prettig voelt... kunt u contact opnemen met uh, WhatsApp nummer 7171. Daar kunt u naartoe uh, sms'en of whatsappen. En dan uh, komt u in contact met iemand die achter de schermen werkt bij het circuit. En... Um, u kunt ook op de SOS-knop in de Dutch GP-app drukken... om in contact te komen met iemand achter de schermen. Natuurlijk kunt u uiteraard ook een medewerker aanspreken... op het circuit die u kan helpen. En, um, ja, ook hier u geldt op... in uiterste nood. Als de nood echt heel hoog is, gewoon 112 bellen. Ja, absoluut. Zeker weten. Weet allemaal dat er dit jaar ontzettend veel aandacht voor is... Uh, Sandra zei net ook al uh, terecht... dat daarom uh, het alcoholverbod ook is ingegaan... om dit soort uh, schrijnende situaties te voorkomen. Nou, Na drie uur... Uh... Ja, het, het, is, het is geen verbod. Het is het verbod van de verkoop. Uh, de verkoop bij de supermarkten in het centrum... en de uh, drankenhandels en ik geloof ook de snackbars... Ja. Uh, mogen vanaf drie uur middags uh, geen alcohol meer verkopen. En daarmee hoopt de gemeente... Uh, ja, dus de overlast terug te dringen. Uh, dus uh, niet bij Albert Heijn, niet bij de DK. En, uh, dat, uh, dat hebben ze aan banden gelegd. Dus alleen nog maar op de uh, daar aangewezen verkooppunten. Uh, kan men een biertje of een wijntje halen. Ja, zo is dat. En uh, daarmee hopen we dan het, uh, dat het grensoverschrijdend gedrag wat teruggedrongen wordt. Weet dat er in ieder geval zo'n duizend mensen. Uh, dat zijn dan vrijwilligers tot beveiligers en brandweerlieden. Dit jaar betrokken zijn bij het evenement en allemaal geïnstrueerd zijn om hoe op te treden tegen ongewenst gedrag. En bij verstoring van de openbare orde moeten de security mensen ingrijpen en dat melden bij de politie. Er zijn 24 camera's op het terrein en indien nodig kan daarna die beelden gekeken worden. Maar weet dus dat u iemand kunt whatsappen via 7171. Oké, okay. we gaan weer terug naar de muziek. thuis, maar um, ik, uh, ja, onderweg staan er ook mensen van Volker Wessels, dat zijn de vrijwilligers van de Formule 1 ook, want Volker Wessels is een van de sponsors en misschien ook wel de founders van de Duitse Grand Prix. Maar uh, Kevin, jij uh, staat er ook vandaag. Wat is jouw rol precies? Uh, ja, ik ben eigenlijk uh, van de bezoekerservices. Ja. Ik uh, wijs mensen een beetje de weg, wijs het makkelijkst, uh... Ja, terrein op kunnen komen en uh, zo snel mogelijk een genieten voor je eigenlijk uh, Hoe, hoe uh, heb, jij, heb jij je vinger opgestoken? Hoe ben je uh, dit uh, gaan doen? Uh, ik heb me een halfjaartje geleden ongeveer aangemeld. Mm -hmm. uh, dan krijg je een soort van selectieprocedure en dan uiteindelijk uh, ja, word je uitgekozen en dan uh, mag je mee, uh, mee deelnemen aan dit mooie evenement. Ja. Uh, maar heb je zelf ook iets met autosport? Uh, nou, ik heb het zeker wel met de Oudsport. Ik ben uh, zeker wel een uh, Formule 1 fanaat En uh, zelf ook uh, circuit gegeven met de motor dan. Ja. Niet met de auto en iets anders, maar om en bij hetzelfde. En dan vandaar uh, dat ik ook hieraan uh, wil meehelpen eigenlijk. Je uh, motor is misschien even een van een leuk aanknopingspunt. Het is toch een heel ander soort beleving op het circuit dan uh, met een auto. Uh, wat, is, wat is het verschil? Zeker, het is heel anders. heel anders. Uh, ja, wat is het verschil? Het, uh, ja, het is echt gewoon een heel andere tak van sport. Kijk, ik vind het kant allebei waarderen. Dus, uh... Uh, maar moet je met de, met de motor dan toch anders uh, omgaan uh, met, uh, met, uh, met het rijden op een circuit? Ja, ja, procent. Ja. Je hebt gewoon een heel andere uh, voertuig-slash uh, voertuigeigenschappen bij. Dus, uh, het uh, hanteert net even wat anders. Of in ieder geval uh, de, de, de hoofdgedachte is misschien wel hetzelfde. Maar... Ja. Nou, zit een van je cornuiten zit, uh, zit in die stoel. Uh, maar wat, wat, wat doet hij precies dan? Ja, hij is eigenlijk een beetje gewoon de, de, de volledige mensenmenigte aan het uh, ophypen en uh, op die manier het makkelijkst ook uh, de weg wijzen. Uh, het is nu vrijdag. Mm -hmm. uh, hoe uh, druk is het? Ja, vandaag valt het eigenlijk nog wel mee. Maar uh, vandaag is natuurlijk ook echt de, de, de opwarming van het hele weekend. Uh, ik denk dat uh, als we het moeten vergelijken dat we nou nog niet eens op de helft van het aantal mensen zitten van uh, aankomende zondag. Ja. Dus op zich, het valt nu echt nog mee. Het is nu nog uh, tranquiler. Oké, okay. okay, nou, uh, uh, uh, uh, wanneer eindigt je uh, je dag zo'n beetje? Uh, om een uur of twee, dus dan uh, mag ik ook graag genieten van ah, het uur Oké, okay. nou, dan, uh, dus je ziet, uh, het is maar een paar uur uh, even op de dag dat, uh, dat jullie er staan. Zeker, zeker. Nee, we starten om acht uh, uur s ochtends en het duurt tot een uur of twee. Dankjewel. Ja, graag gedaan. papa sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it then...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 En na deze heerlijke klanken van twee Zandvoortse keien, Dane en Alain Clark. Uh, weer terug in de uitzending waar we het even gaan hebben over uh, aankomende zondag. Uh, want er wordt er hier... De, de, de... Het schijnt een of andere racewedstrijd in Zandvoort uh, dat te wel? vinden. Wordt ja, oh, uh, leuk. Waarom ja, weten wij daar niks van? Niks van gehoord, nee? nee. Dat, uh, Scooters? <laughs> uh, Scooters, scoot <laughs> scoot <-mobielen. laughs> nou, Iets opgevoerd. <laughs> ja. Het zijn wel eenzitters, dat wel. Nee, alle gekheid ja. op een stokje. Ja. Uh, Formule 1. Um, uh, ja, uh, bij elke race hoort natuurlijk een mooie prijs. En uh, dit jaar heeft de organisatie van de Dutch uh, GP wederom Studio Piet Boon gevraagd om die trofee te ontwerpen. Dat hebben ze ook in 2021 gedaan. Toen hebben ze die mooie groene glazen bokaal uh, ontworpen. En volgens mij, als ik het goed heb, was dat nog uit gerecycled glas. En als ik me niet helemaal vergis, ook nog van een uh, bekende sponsor die iets doet met groen glas. Um, maar dit jaar is de, uh, trofee, hebben ze een uh, overwegend witte trofee ontworpen. En iedere bokaal bevat een leeuw, elk in een andere kleur. Um, degene die uh, als eerste over de streep uh, rijdt, die krijgt een gouden leeuw op zijn beker. Uh, de tweede plaats een oranje en de derde plaats een blauwe. Uh, en met daarop natuurlijk hun nummers 1, 2 en 3 afgebeeld op de trofee. Uh, en het mooie aan deze trofee uh, is dat zij uh, de samenwerking hebben opgezocht met Royal Delft. En waar kennen we Royal Delft van? Van het uh, aardewerk, hè? Porselein, ja, Van dels, het dels, blauw. dels blauw. Heel ja. goed, ja. En dat maken de dels blauw dat maken ze al sinds 1653. Zo. Dus ik denk wel dat ze genoeg ervaring hebben opgedaan om ook deze trofee uh, te maken. En nou, zal toch wel inmiddels iemand anders zijn die dat doet? Of uh, nog steeds dezelfde? Nou, misschien is het, misschien is <laughs> misschien, het een recept voor je terugkomst, Dolly. <laughs> dat, uh, het, het, het recept voor het, uh, voor het keramiek zal ongetwijfeld uh, niet ja. veranderd zijn. Net zoals uh, Coca-Cola. Um, maar wat ik ook nog op social media zag, ik vond het een hele grappige. Uh, dat was toen ze de trofee gisteren presenteerden: uh, This weekend uh, we break records, not trophies. En dat was natuurlijk een verwijzing naar. Lando Norris, uh, zijn uh, derde plek die hij in Hongarije behaalde. En vervolgens de trofee van Max uh, aan Dichelen uh, liet vallen door zijn uh, champagneontkurking. O, echt? Heb je? Heb je niet gezien? Nee, want ik oh, zie de, helemaal geen nou, races ik, ik, meer. Want ik, ik, heb, ik weiger om via Play te betalen. Oké. Okay. Okay. Ik doe het niet. Uh, ik, ik zal voor degene die het gemist hebben. Lennon Norris heeft als uh, handelsmerk dat uh, als hij een podiumplaats uh, wint. Dan uh, bij de uitreiking van de prijs en het ontkurken van de champagne. Nou, dan krijg je natuurlijk zo'n zo champagne Douche. En Lennon Norris, die knalt altijd de bodem van zijn vlees bam, heel hard op, uh, op het podium. Mm -hmm. En uh, nou ja, Max had daar zijn uh, trofee, trofee laten is. staan. En geloven. daar hadden ze in... Ik geloof dat die trofee in... Uh, Waarde 40.000 euro waard was. En daar hebben zes maanden lang uh, heeft er iemand in Hongarije bloed, zweet en tranen te worden. En uh, nou ja, Lendo was zo blij, want die staat niet zo heel vaak op een podium. Die knalt ja. die fles op dat podium en bam, bam daar ging zei, de trofee. De, zei de trofee van Max. Max vond het gelukkig niet zo heel erg. Die, hmm, die heeft er ja, genoeg. Ja, die heeft zat, ja. Maar uh, ja, to, toch was het wel een dingetje. Ik denk dat het bij, uh, het, het, het, ja, bij veel kunstliefhebbers en misschien ook Hongaren het best wel even pijn Een pijnlijk moment geweest. Ja, het, uh, en, en voor Lendo natuurlijk ook, die daarna wel zijn excuses heeft aangeboden. Nou, dat snap ik ook dan nog wel. Hé, hey, trouwens, die leeuw, dat, uh, dat is echt uh, de leeuw van het uh, Nederlandse wapen, hè? Ja, dat is dus niet zomaar een leeuwtje. Het is geen Loekie, hè? Nee, dat is die leeuw ja, van uh, die Hub Holland. Hub, hè? Die, ja, die hele ja. Hubbies ja, ja, ja, ja. ja, goed. Uh, ik denk dat we nog even een muziekje gaan doen. En dan komen we straks terug met weer een uh, bijzondere en heel belangrijke gast uh, in de uitzending: Thomas.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 En dan gaan we even naar het Haarlems Dagblad. Want uh, zij hebben zojuist een publicatie uitgebracht over de loopstroom uh, naar de trein richting uh, Zandvoort. Dat loopt allemaal in goede banen. En uh, dit weekend uh, worden de uh, looproutes aangepast op de uh, grote stations. En zij schrijven daarover bij het treinstation van Haarlem is het sinds vanochtend... 7 uur een drukte van je welste. Veel reizigers die per trein naar Zandvoort reizen voor het racefestijn worden door middel van poortjes en hekken en via een extra trap buiten naar spoor 1 geleid. En vanaf dat perron vertrekt de trein naar Zandvoort die dit weekend niet stopt op tussengelegen station Overveen. Om alles in goede banen te leiden staan NS-medewerkers bij tijdelijke poortjes voor het station. Zij zorgen ervoor dat de Oranje Horde niet als één stoet naar het spoor loopt, maar gefaseerd. Er zijn zoveel mensen op de been dat je wilt dat zij zo veilig en snel mogelijk naar de trein kunnen, zegt een woordvoerder van NS. En daarom passen zij dit weekend op grote stations zoals Amsterdam Centraal en Sloterdijk, Haarlem en Zandvoort de looproute aan. Met poortjes en begeleiding voorkomt de NS dat er ook een tegengestelde loopstroom ontstaat. Treinreizigers die niet naar Zandvoort gaan kunnen gebruik maken van de ingang links op station Haarlem. Ook de bus naar Zandvoort nodigt veel Formule 1-fans uit... om met het openbaar vervoer naar de badplaats te reizen. Want nou, dat is natuurlijk wel heel fijn... want die stopt uh, best in de buurt van het circuit. Je hebt dan ook nog de pendelbussen. Ik uh, hoorde gisteren trouwens toen ik in Beverwijk was... dat er vanuit Beverwijk ook heel veel pendelbussen rijden... omdat daar heel veel mensen op camping staan ook... die uh, dit, dit weekend in Zandvoort doorbrengen voor de F1... Um, en vanochtend ben ik natuurlijk zelf ook hier naartoe gekomen. Dus, lo, ik heb hier niet overnacht sinds gisteren. En uh, ik, ik ben via het stationsplein gegaan, en daar staan dus ook allemaal van die hekken. En daar staat er een uiterst vriendelijke uh, man bij. Uh, de, nou, de eerste was dermate vriendelijk. Ik, ik kwam aanrijden, het waren zwarte, uh, zwarte, zwarte schermen. En ik vroeg heel op mijn op allervriendelijkste: uh, mag, mag ik erdoor? En toen zei hij: Mag ik uw code? Ik zeg code. Toen dus zei hij, ja, om hier door te kunnen, het, moet u een code hebben. Heeft u die niet gekregen? Dus ja, ik denk, mijn god, moet ik straks helemaal, helemaal om met mijn scootmobieltje. En hij zag die, die uitdrukking op mijn gezicht, blijkbaar begon hij vreselijk hard te lachen. Dat was zijn geheim. Dus uh, oh. ja. zit uh, allemaal heel geïnteresseerd. Ze zitten luizen, nee, ja, dus ik heb gesteld, ik, zal het, ik zal het melden op de radio straks dat je dit doet. Ik heb die code wel gekregen trouwens. Huh? 023. Is het oh ja? 20. Heb jij dat gezegd? 023, Oké, oké. Nou ja, kijk aan. Kijk aan. Nou, daar heb ik, heeft hij uh, me gemasseld. Ik heb gisteren capriolen nog uitgehaald gisteravond toen ik uh, ik ging voor, net voor achter naar het dorp over de spoorbomen. En ik kwam uh, twee uur later, wilde ik weer naar huis. Nou ja, natuurlijk spoorboom dicht. En ja. uh, nou, to, toen heb ik uh, hier en daar wat geklommen. Nee, echt? Ja, ja. Heb je geglipt? Ja, ik ben, uh, ik ben een beetje... Ik ben teruggegaan de Verlengde Hadstraat in. in die, uh, maar hoe laat was die het Die extra trap. Uh, dat kan ik niet vertellen. Want dat is bewijs. <laughs> nee, dat was oh. rond een uur of tien was dat. S ze zijn de, ze zijn op, de camera beelden beelden nog, aan het bestuderen. De, ja, precies. Maar ja, ja, er waren ik, er nog wel de, het, treinen ik natuurlijk. Het. En uh, toen zijn we een beetje illegaal over dat extra perron gelopen. En daar nog, oh, uh, oh, moesten oh, we ook oh. nog een hekje over klikken. En dan ben je niet eens ja, Pools. Op, op, op, op mijn oude dag, hè? Pols? Nou, is toch van de week een Polse man die uh, illegaal overstak uh, tegen de trein aangeboden. Ik ben nergens illegaal overgestoken. Ik ben uh, keurig aan aan de kant van het spoor. Ik ben alleen. Oh, ik, ik heb alleen over het nog hekje. Hekje, twee hekjes geklommen. Die is toch wat. Daar ik, ik het nog. Ze om. staat ook voor niks, hè? Ze echt echt staat trots, voor niks. Hoorde ze zelf, ja. Ja. Helemaal te We hebben een hoorde Dat is de volste aan tafel. En daarna hoogspringen. Ja. Maar ja, goed. Als je, als je hier op dat uh, stationsplein nu bent. Uh, moet je dus inderdaad uh, je melden bij een hek. En dan gaat het poortje wel of niet open. Daar gaat iemand over. Okay. En dan gaat het poortje weer achter je dicht. En, uh, dus dus uh, op die wijze houden ze alles uh, netjes uh, onder controle. Ja, ja. hartstikke goed. Ik, uh, weet, ik kijk even naar Thomas. Hoe ver we zijn. Gaan we weer muziek? Of zijn we al aan de volgende gast? Ja, nee. We gaan nog even een plaatje draaien. Prima. Plaatje, Want uh, ik heb begrepen dat de, de volgende gast nog heel even bezig is. Ja, die was nog heel he? even druk bezig. Oké, okay, dan gaan we straks contact zoeken met de dierendokter Zandvoort. Yes. Yep. Vraag je, hoeveel ruzie past er in de week? Ik wilde gewoon wat gember in mijn thee. Oké, okay, oké, okay, thuis huis is weer een troep. En het helpt niet dat ik alleen help als ik zelf ergens naar zoek.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 Mijn god, je bent amazing, naakt dansen in de tuin maal stevens vals meezingen, my kind of blue Je bent mijn type goud. Dan zijn er vast een paar verjaardagen die ik niet onthoud We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Negeren en belief doen, het is oké okay. En ook al gaan we niet goed, het is oké okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet Dus laat het gaan, staan met toe Wat zeg je van een rendezvous? We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet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 van een We kunnen samen niets doen, dat okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet. We kunnen samen niets doen, dat okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet. Ooh, ooh, ooh, ooh. We kunnen samen niets doen. Jij ja, weet dat ik weet, ta ta ta. We alles nu voor jou zijn, we ochtend in je dauw zijn, upper in je down zijn, doorgaan tot we oud zijn. Zandvoort zit op slot, moeilijk om erin en eruit te gaan. En we hebben al gehoord waar wij als mensen terecht kunnen als wij tegen medische problemen aanlopen of vragen hebben. Maar wat kunnen wij dierenbezitters weer enorm gerust zijn. Want de dierendokters Zandvoort hebben zich wederom bereid verklaard aanwezig te zijn. En als het goed is heb ik aan de telefoon dierenarts Tiffany. Ja, dat klopt. Hallo Tiffany, je spreekt met Beb. Um, nou, we zijn, ik ben zelf ook heel erg gerust. Want ook ik heb een ja. hondje. Maar um, ik herinner mij, als ik het goed heb, dat jullie het vorig jaar ook deden. Um, wat kunnen wij van jullie verwachten? Wat willen jullie ons bieden? Hoe is het vorig jaar uh. gegaan? Nou vorig jaar is het eigenlijk heel goed gegaan. Uh, het gaat natuurlijk met name in zo'n weekend om de echte spoedgevallen. Hè. We ja. zijn normaal gesproken in het weekend ook niet open. Maar ja, we merken het zelf ook als we vanaf nu, uh, ik kom uit Haarlem en dan moet ik naar Zandvoort toe. Dan merk je dat uh, allerlei spoorbomen dicht zijn en dat je nog een rondje en nog een rondje om moet doen. Ja. Dus ja, dan is het logisch. Kijk, als je hond of je kat iets heeft of iets verkeerds heeft opgegeten of heel ernstig ziek is. Ja, dan snap ik dat je niet in de auto wil zitten en denken, oh ik kan hier niet door en ik kan de zeeweg niet langs en ik zit hier vast en je moet gewoon met spoed naar een dierenarts, dan is het gewoon fijn dat je hier in de buurt terecht kan. Dat is te gek, inderdaad. En dan heb je, ja. het, dan heb je het over spoedgevallen en ik las op Facebook ook inderdaad voor de eigen bewoners. Um, ja. Als wij gaan bellen, als er iets is, de hond geeft vreselijk over, is waagziek, ja. want we hebben hem al de hele weekend in de auto gestald. Die stilstaat. Ja, hoe, hoe, pakken we, hoe pakken we het aan? Hoe gaat dat in zijn werk als we jullie nodig hebben? Nou, in principe het nummer, ons dierenartsenummer, dat kun je gewoon bereiken. En dan krijg je waarschijnlijk Chantal, de eigenaresse, die is er nu niet, want die is de hele weekend bereikbaar. Dus ik snap ook dat ze nu zei, doen jullie het maar eventjes, dat wij alles even regelen op dit moment tot vandaag. Uh, ja. Maar dan krijg je haar gewoon te pakken uh, en dan zullen ze een tijd afspreken dat ze naar de kliniek komt en dat jullie ook terecht kunnen. Kijk, is het echt gillende spoed? Dus inderdaad als je zegt uh, een hond die de hele dag in de auto heeft gezeten of die iets verkeerds heeft gegeten. Ja. Ja, dan zal het waarschijnlijk inderdaad met een aantal minuten zijn dat je gewoon uh, bij ons terecht kunt. En, hier, uh, en dat is bij de, de dierenkliniek op de Krocht? Ja, Midden in groep, ons dorp, dan, uh, dan maken we een afspraak en dan ja. kunnen we bij jullie aankomen en aanbellen. Ja. Als er veel ergere dingen zijn, dan moet, hoe moeten we het dan aanpakken? Dan zal Chantal dat waarschijnlijk beoordelen, hoe het verder ja. moet. Kijk, er zijn natuurlijk de echte spoeddingen. Dus uh, heeft je hond chocola opgegeten of uh, heeft je hond een epileptische aanval, je kat een epileptische aanval. Dat zijn echt dingen waar gewoon niet te lang gewacht mee moet worden of als nee. je kat niet kan plassen, we hadden toevallig net nog eentje. Okay. Dat zijn echt dingen waarvan we zeggen: daar kun je beter te snel mee zijn dan dat je nog een uur onderweg bent. Ja. Uh, dus dat zijn echt de dingen waar we, waar je dat in ieder geval voor kan bereiken. Uh, en mocht je twijfelen, dus als je denkt, goh, er zit wel de hele tijd te braken, maar het is wel niet. Dan kun je sowieso met Chantal even overleggen van ja, is het nodig? Weet je? Moet ik langskomen ja. of kan ik wel nog wachten? Dus dat is gewoon fijn om even te overleggen. Nou, dat is inderdaad wel heel geruststellend. Dat je dus even gaat bellen en dat je aan Chantal kan vragen, hoe moet ik dit beoordelen? En als ik je goed begrijp, komt Chantal dan naar de kliniek als ze het zelf wil zien? Ja. Nou. Ja, als ze het zelf wil zien, inderdaad. En kijk, mochten er echt hele heftige dingen zijn... dus als er wel iets met spoed geopereerd moet worden... dan uh, sta ik eventueel ook nog als achterwacht... zodat we okay. met z'n tweeën zijn. Dus... Uh... Dus de, er is in ieder geval een optie. Oké. Okay. Nou en over kal, welke... Ook maar twee handen. Ja, <laughs> ja. als de, echt in de nachten, dus na tien is ze niet bereikbaar. Ook nee. omdat ze af en toe ook moet slapen. Dus dat is wel belangrijk. Dus dat wou ik je namelijk net vragen. Over welke tijd hebben we het? Welke tijd kunnen we jullie bereiken indien we jullie nodig hebben? In principe vanaf negen uur s ochtends tot tien uur s avonds. Dat is hartstikke mooi. Dat is een hele royale tijd. Nou, zoals je ja. het al uitlegt, eigenlijk is er nooit een dierenarts in het dorp in het weekend. Maar vanwege deze ja, bijzondere situatie... hebben jullie je wederom bereid verklaard. Daar zijn wij natuurlijk heel erg dankbaar voor. Um, Tiffany, uh, Sandra hier. Uh, voor de, uh, Hoi. Hi. Ja, we zijn uh, met z'n drieën. Voor, voor, de, voor de beestjes zonder baasje... Uh, rijdt de dierenambulance dit weekend... Ja, de dierenambulance is er in principe ook. En wij zijn sowieso de, ook de dierenarts van de dierenambulance. Dus ook uh, voorgaande weekenden en eigenlijk het hele jaar door. Als er echte spoedgevallen komen van dieren die heel zielig zijn of echt met spoed geholpen moeten worden, dan worden wij ook altijd gebeld. Oké, okay, met een geruststelling. Ja. Dankjewel. Dus ja. jullie, nou, zijn ook, uh, jullie hebben op Facebook uitgebreid verteld uh, hoe we het anders aan moeten pakken. Nou Laten we hopen dat we allemaal een heel prettig weekend hebben. In ernstige gevallen is daar nog als achterhand het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Ja. Uh, Elf het Evidentia Dierenziekenhuis te Zwanenburg. Maar zoals ik uh, nu met jou heb gesproken begrijp ik dat Chantal dat als eerste gaat beoordelen wanneer er probleem is. is. Of ja, het behouden nodig is. Ja, Kijk als we aan de telefoon horen, van ja er is echt iets heel ernstig en je kunt beter gelijk doorgaan. Dan zullen we dat ook natuurlijk zeggen. Maar wij kunnen in ieder geval een goede beoordeling geven uh, waar je naartoe moet en uh, wanneer we je kunnen helpen. En als jij erbij wordt geroepen dan spring je op de fiets. Hoe ga je het aanpakken? Ja, ik heb gelukkig, uh, wij, hebben, uh, wij hebben een accreditatie, maar ik, ik ga meestal op de fiets inderdaad, vanuit Haarlem. Ik heb een goede racefiets, dus uh, ik kan er in 20 nou, minuten ja. Hartstikke ja. goed. Uh, heel Tiffany, goed. heel erg dank voor deze info. Ik kijk nog naar mijn mede-presentatrices, maar die hebben ook alle antwoorden gekregen. Ik hoop op een heel rustig weekend, uh, wat de dieren betreft, ook. en dat een spektakel dieren. op het uh, circuit plaats gaat vinden. Bedankt, Zeker, ook en, uh, wij, ook. wij gaan elkaar weer zien. Bijna ja, <laughs> uit zijn genoeg. Dankjewel Tiffany. Goede dienst verder. Fijn weekend. Dank Dag. Just Op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Hey, mag ik jou wat vragen? Nee. Voor Zandvoort FM. Tot ZFM. Je, je staat hier voor, voor Race Express. Dat klopt. En wat is Race Express? Uh, Multimediaal eigenlijk. Een Website over alles wat met autosport en te maken heeft. Daar maken we ook video's van. Dus daarom moet jij hier staan hè? Heel wat leuke interviews doen. Ja, en Zand... je, we staan hier bij het strandhotel in Zandvoort bij de. Uh, en waarom spe specifiek sta je hier? Um, zo dadelijk kunnen we even een interview doen met Jan Lammers. Ik ben even door de van, van, van Spijkstraat moet ik zeggen, gelopen ja. om wat uh, bewoners te spreken hoe zij dat vinden. Dat honderdduizend uh, ja, mensen per dag hier uh, mm -hmm. door Zandvoort komen. Op weg. Ja, iedereen vindt het fantastisch volgens mij. Of is al gevlucht of zit binnen. Maar degenen die buiten waren, vonden het fantastisch. Ja, wat vinden er zelf van? Ja, het is geweldig om zo'n evenement in Nederland te hebben. Ja, maar ook om het mee te maken? Ja, dat is gaaf. Kom je, kom je ook op het circuit? We gaan straks even op het circuit kijken, ja. En wat, wat, uh, wat hoop je te verwachten? Het is nog training, hè. Dus het is, uh, maar ja, als er een buitje bij komt, dan uh, wordt er waarschijnlijk vandaag iets minder gereden. Maar ja, wie weet. Uh, leuk ja. En, en uh, wat is het uh, hoogtepunt wat je tot nu toe hebt, uh, hebt gedaan? Op Formule 1 gebied? Mm -hmm. uh, ja, als je toch bij de races kan zijn, bij... Uh, dicht bij de coureurs kunt komen, ze wat vragen kunt stellen, dat zijn mooie dingen. Zo, we wel, welke coureurs? Eh, als je bij de stappen natuurlijk, want stappen is het natuurlijk mooi, Met Van Alonso als je die eh, een paar jaar geleden viel die een spa uit en dan kwam hij op het scootertje zo eh, langs je rijden, ja, dat zijn leuke dingen. En dan kan je hem dingen vragen dan? Eh... Bij de persconferenties, eh, ja dat wel. Daar zijn jullie bij ook. Dat, daar kunnen we naartoe, ja. ja, ja. dat is mooi. Nou, heel veel uh, succes uh, vandaag. Dank u wel. En uh, deze, de, dit hele weekend Jullie trouwens. Ook. En uh, wij gaan uh, enorm ons best doen. Nou, fijne uitzending. Jullie ook. Hoi. Wat de muziek draait, die man toch? Hè? Heerlijk. Prachtige muziek, Thomas. Complimentjes hoor. Uh, ja, we, we zijn alweer een uur verder. Het derde uur zit er alweer op, dames. Uh, het, het, het vliegt maar voorbij, hè? We, we zitten er elke keer gek van te kijken. We hebben straks nog één uurtje uh, voor u, uh, die wij voor u gaan verzorgen. En uh, daarin hebben we ook weer gasten en nog wat uh, dingetjes te melden. En er zullen ook nog wel wat verslagen komen vanuit het dorp en vanaf het circuit. Dus uh, genoeg te beleven bij uw lokale radiozender ZFM. En kijk en volg ons uh, op uh, Sigo 40, kanaal 40. En natuurlijk uh, via de ether op 106.9. Tot over het, uh, of tot na de, na de boodschappen hè? en het nieuws. Tot straks.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 dancing. <laughs> to lose